Van met het SNRWS-journaal. De Tweede Kamer. De PvdA hoopt dat de deal de Britten ertoe brengt. om onderdeel te blijven van de EU. De VVD vindt dat er terechte toezeggingen zijn gedaan. aan de Britse premier Cameron. Ook oppositiepartijen CDA, D66 en SP. benadrukken de positieve kanten van het akkoord. Op 23 juni mogen de Britten zich in een referendum uitspreken. over dat akkoord. In Oeganda is zittend president Museveni uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen van donderdag. Volgens de kiescommissie haalde hij ruim 60% van de stemmen en zijn belangrijkste tegenstander Besigye zo'n 35. Museveni is al 30 jaar in de macht. Internationale waarnemers hebben bij de verkiezingen onregelmatigheden geconstateerd. Zo blokkeerden de autoriteiten sociale media en waren er problemen met stembiljetten. De gematigde oppositiegroepen in Syrië gaan akkoord met een wapenstilstand van een paar weken. Maar alleen op voorwaarden dat Rusland stopt moet bombarderen. Ook eisen ze de vrijlating van gevangen vrouwen en kinderen. En dat er meer hulp komt voor inwoners van de belegerde steden. Dat zeggen bronnen in Geneve, waar de vredesbesprekingen voor Syrië worden voorbereid. De Russische luchtaanvallen begonnen in september. En sindsdien hebben de regeringstroepen van de Syrische president Assad veel terrein gewonnen. Bij de uittocht naar de wintersportgebieden loopt het vooral vast op de Duitse wegen. In Frankrijk staan minder files dan verwacht, vooral omdat het voorspelde slechte weer grotendeels uitbleef. Rond het middaguur stond er in totaal 370 kilometer file op de wegen naar de skigebieden. Tweederde daarvan staat op de Duitse autobaan, vooral tussen Nuremberg en Oostenrijk, en op de A7 tussen Ulm en Füssen.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 Van Phil Collins, al de Easy Lover, hebben nu ook de Easy Love. De groep Cigala en dit staat de top 40 van dit moment. is aan het begin van uur 3 van Zandvoort op zaterdag. Ik zeg Zandvoort nogmaals een middag. Lekker binnen blijven, luisteren naar de radio, want buiten is het net weer, albert Jan, Ja, maar ook dit uh, derde uur hebben we natuurlijk weer een volle agenda. Uh, uiteraard uh, we, gaan we straks weer schakelen met Joop van Es... voor het einde van de tweede helft. Nou, we hopen toch dat S.W. Zandvoort uh, de zaken gelijk weet te trekken. Want momenteel kijken ze nog tegen een 0-1 achterstand aan tegen Jos Watergraafsmeer. We hebben een rond de klok van half vijf natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Bux. En het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Liefhebbers, blijf zitten en blijf luisteren. Het is de titel Zeur niet. Maar zeur niet? Zeur hmm. niet. Ja, nee, een heel passende titel. Dat om kwart voor vijf het gedicht van de dag. Uh, uiteraard hebben we ook nog, uh, als we tijd hebben, een stukje pit report. Want over een, uh, precies een maand uh, gaat het Formule 1 gebeuren weer van start. En daar hebben we natuurlijk altijd nog nieuwtjes over. Dat ook rond de klok van nou, tegen half vijf ongeveer. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren naar je lokale zender, ZFM. Durf je er een uitspraak over te doen? Voor wie is dat gedicht, Sir Niets? Dat mag de luisteraar zelf oh, uitmaken. Oké, okay, oké. Okay. Je hoort er straks om kwart voor vijf bij Zierven. Ik ben wel <laughs> heel benieuwd hoor, Albert-Jan. Spannend. Je gaat hem meemaken in de derde uur van Zandvoort op zaterdag. TDA, to come to play, this audiovisual OPA. One hundred years from now. Your title bites and human rights, the satellites, your parasites. AI. Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. Ik ben met muziek uit de jaren 80. Deze nieuwe van Redbox, Jordan for America. En kijk eens naar buiten, Albert Jan. Wat een smerig weer, hè. Dan wil je gewoon naar de zon toe. Lijkt me heerlijk. Fris, Joop. Ja, het is toch 80e minuut verlaat op dit moment. En het spel ligt weer eens een keer stil en weer is het iemand van uh, uh, Joswater de Veer die geblesseerd is. Ze proberen zo tijd te trekken, want uh, nog een minuut geleden was het, uh, even kijken wie was dat, Jesse Daan, on, uiteraard, ons die uh, de bal achter de keeper van uh, Joswatha Smeer kon uh, deponeren in het doel. Het uh, ging een goede voor, uh, uh, aanval van Stand voor Boy Dat deed een heel intelligent uh, overstapje. En Jesse kon alleen maar uithalen en niet missen. Stand is 1-1. Ja, En het is een heel kort dag. Take a stroll to the Remember your Many Which way is the wind blowing, and what does your heart say? Elke dag horen we diverse keren op tv over jan deze plaats. En is het nou van Corendon, is het nou van Tui of van Sunweb? Heb je al een idee of niet? Ik gok Sunweb. Nou, dat heb je helemaal goed gegooid. <laughs> Jazeker, joh, de follow, dus dan... Een... Ja, even de, ja, in verband met de actualiteit, even een stukje uh, pit report. McLaren trekt Japaner aan. De Britse Formule 1 renstal McLaren Honda heeft de Japaner Nobuharu Matsu aangetrokken ja. als testrijder. Dat maakte McLaren uh, vandaag bekend. Voor het Britse team komen de voormalige wereldkampioen Jensen Button en Fernando Alonso in actie. De 22-jarige uh, Japanner won in 2014 de Japanse Formule 3. Dit jaar moet hij net als in 2015 ervaring doen in de GP2. Om deel uit te maken van dit team is als een jongensdroom voor me. Reageerde de Japanner: Dit is de beste stap voor het bereiken van mijn ultieme doel: uitkomen in de Formule 1. Sebastian Vettel vertrouwt op nieuwe Ferrari. In zijn tweede seizoen bij Ferrari hoopt Sebastian Vettel een serieuze gooi... naar de wereldtitel Formule 1 te kunnen doen... en daarmee een einde te kunnen maken aan de suprematie van Mercedes. Dat zei de Duitser afgelopen vrijdag... tijdens de, de eigentijdse online lancering van de nieuwe Ferrari, de SF16H. Rijkonen beter voor Ferrari dan Verstappen. De naam van Max Verstappen werd vorig jaar geregeld in verband gebracht met Ferrari, maar de Italiaanse renstal hield deze winter... gewoon vast aan Kimi Raikkonen. Volgens Jean-Alesi, in het verleden actief voor de Scudera... een goede keuze. Kimi is iemand die het verschil kan maken bij Ferrari. Al dus Alesi, afgelopen vrijdag in de Spaanse krant Caseta della Sport. En nieuws over Schumacher junior. Mick Schumacher vertrekt na één seizoen... bij het Nederlandse raceteam van Amersfoort. De zoon van de zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher... heeft voor 2016 een contract getekend bij de Italiaanse team Prema. De 16-jarige autocoureur zal evenals vorig seizoen uitkomen in de Formule 4. Dit is voor mij de beste vervolgstap in mijn carrière, aldus de coureur. Tot zover. Dankjewel tot zover het race nieuws bij CFM. Zo dadelijk gaan we weer naar nee, jouw fres. De wedstrijd tegen Jos Watergraasmeer, daar staat het 1 tegen 1. En we hebben nog een paar, minuten, een paar spannende minuten te gaan, dus... Nou, laten we hopen dat Zoffer toch nog een doelpuntje erin kan scoren. Dat zal lekker zijn. Hier is Laura Benneken. Dat was de single van Laura Berneken. Je hoorde self-control. Ja, over self-control gesproken. Hoe is het uh, daarmee uh, bij uh, SV Sanford, uh, Joop? 89e minuut erop. Uh, dus het schiet er aardig op. Sanford heeft nog een hele mooie kans. Gehad, maar ook die mocht niet uh, achter de doel, uh, over de doel heen gaan. Het staat dus nog steeds 1-1. En ik denk dat uh, Josua de er ontzettend blij mee zal zijn. Want ze proberen nog steeds het spel te rekken. Maar Sanford die moet winnen. Die moet gewoon deze wedstrijd winnen om kans te maken op die tweede periode titel. En zover is het nog niet. En ik ben bang dat het ook niet zover zal gaan komen. Want de, de, de een of andere manier lukt het niet bij Zandvoort. Uh, de heren van de, van de tegenstander liggen regelmatig op de grond. Er ligt er weer eentje op de grond. Is het is ongelooflijk. Het is werkelijk niet normaal wat ik hier vandaag zie. Ik denk dat die, uh, die, die verzorger toch zomaar een stuk of 12 tot 15 keer het veld op is gekomen voor een verzorging. En bij Zandvoort slechts één keer. En dat geeft wel aan dat, dat Zandvoort uh, het wil, maar het het gaat gewoon niet. Het gaat niet. Het spel ligt dus weer stil. Weer stil. En je weet nooit hoe lang de scheidsrechter erbij gaat tellen voor dit soort zaken. Uh, of het uh, uh, de, een seconde of twintig is of een halve minuut of misschien wel een minuut. Je weet het nooit. Dat is afwachten. De man in kwestie staat alweer en die loopt alweer en de, de verzorger kan alweer naar buiten. Ik bedoel, dat had dus dus geen verzorging nodig gehad in principe. En nu gaat Zandvoort mag de bal gaan nemen en wat gaan ze doen? Nee, die, uh, die gaat er uh, gaat gebeuren? Even kijken. Uh, ja, de bal wordt teruggespeeld door, uh, door Joshua, weer naar, maar wel helemaal terug naar de keeper van Zandvoort. Die probeert die bal weer zo snel mogelijk naar de voorkant te krijgen. Uh, heel ver geschoten, maar het komt via... Het komt... Een hoofd van Zandvoort uh, spelen bij de keeper van uh, Josma Veer terecht. Die gaat er weer de bel in het cel brengen. Heeft hij ondertussen gedaan. Een hoge bal tegen de winter, dus die komt niet verder naar de middenlijn. Uh, Sandvoort is een, een bal bezit, in de aanvalloop. Diepe bal. Op een uh, boy visser. Visser die allerlei bewegingen huis heeft. En dan gaat er weer Zandvoort er neer. Uh, een beetje. Uh, ja, uh... Grote overtreding, het is een overtreding. Uh, je moet je eens aan te kijken dat je dit soort overtredingen een gele kaart krijgt. Maar uh, goed, hij houdt de gele kaarten op zak op dit moment, die het eigenlijk misschien wel uh, eigenlijk waard was geweest. Koen Magielsen, mag ze mee gaan bemoeien met die vrije slot, meter of 10 buiten stapsgebied. Komt hij op in draaien en die gaat weer. Hij gaat erin! Hij gaat erin! Hij gaat erin! Hij gaat erin! Het is in ieder geval! Een en ik denk dat het een doelpunt is van Milan Belen komt! echt 10 uh, seconds van deze wedstrijd ik gebruik dezelfde Engelse benamingen dat weet je maar echt in de slotseconden van deze wedstrijd komt Zandvoort op 2-1 en weer hebben we hem in de uitzending van CNV natuurlijk geweldig mooi hè echt <hacht> helemaal goed um, ja, nu hebben we hier wel deze haast van, van uh, Josweim <hijf> en dat, uh, nou, ja trainer Laurens de Heuvel die komt hetzelfde in dat je natuurlijk niet toe maar uh, ik kan het me wel voorstellen hoor. dat hij doet Goed, uh, ja, die kansen nog genomen moeten worden. Het zal toch echt wel een minuut of drie, vier bijgeteld gaan worden door deze scheidsrechter. En Jos heeft afgetrokken. Uh, gaat uh, druk geef. Uh, <coughs> uh, zojuist wordt het bekendgemaakt dat uh, Milan Berkmelen kan voor de tweede keer een successie in succes hier in thuiswedstrijd als uh, man of mes wordt uh, bekendgemaakt. <coughs> bekend en ja... Nou, gezien met de nou, huwelijk dat, dat laatste doelpunt dat is dat ook niet meer dan terecht. Maar hij heeft echt zijn, zijn verdediging heeft hij geleid. Echt geleid met een EI. Het was een echte leider. En nu ligt er uiteindelijk. Eindelijk. eindelijk mag ik mag het niet zeggen. Maar nu ligt Sanford zijn speler op de grond. En is er uh, ook met kramp zelfs. Ja, dat is zo vaak uh, vermoeidheid. Uh, Sanford heeft wel alles gegeven. Het, is al, het heeft niet gelukt. Het is niet, uh, het is niet de Sansfords geweest deze wedstrijd. ...winst natuurlijk wel. En die zal tellen als het zover komt. En natuurlijk zijn we benieuwd wat de VVC heeft gedaan. En uiteraard ook wat de Buitenvelder vandaag heeft gedaan. die tegen de nummer 6 ZSGO WMS. Zo'n uh, samenspel, geen, geen overwinning, zonder samenspel. En uh, uh, ja, nog wat. Oké. Okay. Maar die, uh, dat is nummer 6 van de, uh, van de ranglijst. En uh, de VVC had het ook niet gemakkelijk... Die uh, spelen tegen de nummer 5, dan weet ik niet precies wie dit is op dit moment. Goed, uh, de bal is uh, uh, ingebracht en die wordt nu uh, ver weg door Zandvoort. De, wordt, uh, het zal druk op de, op de verdediging van... Uh, van... Daar gaat het, yes, daar, yes, daar! Het komt uh, kom helemaal vrij, je kan, kan helaas niet zien. Ga, er gaan eens één alle mensen voor me staan. Wat gaat er gebeuren? Hij gaat de hoek in. Hij heeft de bal in ieder geval. De bal wordt nu over de zijlijn. Gaat hij maar door wie? Dat is de vraag. Zoals je ziet aan de spelers van Somsvoort is het een cornerbal. Want de spelers van het blijven in het doelgebied van... Zoals we laten het straks meer hangen. En Koen Magielsen mag dat gaan doen. Er dus staan alleen nu niet zoveel van zijn spelers... als de rest van de wedstrijd in het doel begint. De molly komt erbij komen, die kan koppen. Maar dit gaat een meter of drie, vier naast het doel. En nu heeft die keeper ontzettend haast. Hij rent zelfs om die bal te gaan halen. En die bal wordt snel neergelegd en gaat, die bal gaat genomen. Worden. De, de, de Kork staat nog steeds op 90 minuten, uiteraard. Want verder komt hij niet. Dat wisten we al met die wedstrijd toen met de 12-1. Uh, uh, dat is ook weer tijd geleden. Maar goed, zover komt het niet niet. En uh, de Amsterdammers hebben haast, heel veel haast. Een hele snelle bal wordt dan genomen. En die gaat. De krommebal, die gaat, uh, op goed terecht bij, bij de rechte spits, de rechterbeugelspits. Er staat iemand die gigantisch in mijn vel. Chris, dankjewel. Uh, aanval, uh, komt komt uh, 16 meter gebied, komt de bel, uh, komt heel uh, lekker een metertje laatste het, het doel van Jos van Zandvoort, uh, van Joris Smit. Gaat hij over de wachtlijn. Ja. En die maakt natuurlijk geen haast. Dat heeft, heeft de hele wedstrijd geleerd van de spelers van, uh, van Amsterdam, Amsterdamse spelers. En, en de bal moet nog steeds genomen worden. En, en gaat daar de schuizen fluiten. Eh, nog steeds niet. Ja, daar is het ICL. Zalvoort wint in ieder geval. Dat zou sowieso. Wow. En dat is de heer zijn geprezen. Want het was een narrow escape voor Zandvoort. Zandvoort pakt in ieder geval we drie punten. En die zijn ontzettend belangrijk. Ja, zeker Joop. Ik zeg lekker hoor. Helemaal goed. <laughs> Echt wel. Ja. Uh, volgende week. Ja, volgende week moet Sanford uh, uh, volgens mij tegen ZSGO en WMS. En uh, dat is dan uit. En uh, dan moeten we weer afwachten. Ik weet niet wat we de uitslagen zijn van de rest van de wedstrijden. In ieder geval, dit is zijn drie punten in de pocket. En zoveel de steeds kans op die periode titel van de tweede periode erop. De eindstand 2 tegen 1. Dankjewel Jo Fris. Dat was Joop vanaf Duintjesveld. En deze werd aangevraagd door onze collega Sander. Hier is Pascal Jacobsen. Ik je, dat ik altijd naar je kijk. Ik beloof je een hand die naar je rijkt. Ik beloof je. Een mond die spreekt en zwijgt. Ik beloof dat jou allemaal. Ik geloof dat iedere mond een kus verdient. Ik geloof dat iedere grap een reden dient. Ik geloof. Iedere vijand schuilt een vriend, ik geloof dat allemaal. Jij en ik en onze wereld is zo groot. Jij en ik en onze liefde tot de dood. Jij en ik en onze liefde Soms als wij ons laten gaan Dan is er niets meer te verlangen Dan dicht tegen je aan Ik beloof je Dat ik vecht en dat ik blijf Ik geloof en iedere vezel in jouw lijf, ik geloof dat iedere volk weer overdrijft. Ik beloof dat jou allemaal, jij en ik, en onze wereld is zo groot.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 om jou heen Je bent niet alleen Niet alleen Al vankel ik soms om jou heen Je bent niet alleen Niet alleen Jij en ik En onze wereld Is zo groot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 het is Pascal Jacobsen. hier hoorde met uh, zijn uh, live versie van Onze Wereld. Speciaal gedraaid voor collega Sander. Het is 2 uh, overal vijf. Zullen we hem gaan doen? Het Dier van de Week. Dier van de Week is deze week Bucks. Dier van de Week. Bucks. Uh, Bucks is een, in het asiel terechtgekomen als vondeling... en helaas heeft niemand hem op meer opgehaald. Hierdoor is het dan ook weinig van uh, zijn achtergrond bekend. Bucks is een goedaardige reu van ruim zes jaar die op zoek is naar een baas die hem nog het nodige opvoeding kan geven. Hij is gek op wandelen, maar omdat hij in het asiel is geopereerd aan zijn kniebanden... moet het wandelen rustig worden opgebouwd. Met Teven is hij sociaal, maar niet met reuwen, is hij wisselend. Van katten is hij absoluut niet gecharmeerd. Bucks is vriendelijk, maar omdat hij soms wat lomp is... wordt hij niet bij jonge kinderen geplaatst. Kunt u Bucks een fijn thuis geven? Kom dan snel eens langs om met hem kennis te maken. Duxford blijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 de Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888... En het dierentuin is geopend van 11 uur, morgens tot 4 uur, middags op maandag tot en met zaterdag. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl. Want ook Bux verdient een thuis. Dat was hem, het met dier van de week bij CFM. En ook Bux, het dier van deze week, is terug te vinden op de CFM-app. Ja, hij zit er gewoon in, hè. In de CFM-app. En dan kan je zien hoe Bux eruit ziet. Ik ga even een paar berichtjes terug, want het laatste nieuws staat steeds bovenaan. En je vindt het Dier van de Week. En mocht je onze app nog niet hebben, zeker de moeite waard om die te gaan downloaden: Play Store, App Store, Windows Store. Hij is overal gratis verkrijgbaar. Zoek even onder ZFM enzovoort. En je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes en je kan ook luisteren naar CFM. Wat is er? Wat is er? Stek je, stek je, stek je, moet je naar het toilet, hè? Nee, dit gaat heel goed, okay. goed. Je had de BBQ-band en uh, Genie. Heb je wat te melden ofzo, of zo? Nou, uh, vanmiddag was er nogal wat consternatie op de zeeweg. en uh, Ik ben inmiddels erachter wat het was. Want een automobilist is vanmiddag aangehouden na een ongeval op de zeeweg. Een automobilist reed zaterdagmiddag rond half twee over de zeeweg richting Bloemendaal aan zee. toen hij ter hoogte van de camping Bloemendaal van de weg raakte. Hij, re hij reed een bordje en een hekwerk bij de, een bushalte omver, schoot het fietspad over en kwam uiteindelijk op het voetpad tot stilstand. Diverse hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om assistentie te verlenen. De man is opgevangen door ambulancepersoneel. Na uitvoerige behandeling hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis. Uit een eerste blaastest bleek dat de man vermoedelijk te veel heeft gedronken. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor een uitgebreide ademanalyse. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar gehavende wagen weggesleept. Oh, oh. o, o, o, Nee, weer is een ongeval hè? Ja. Hij heeft één uh, voordeel, geen alcoholslot voor hem. <laughs> nee, die hebben ze van de week uh, definitief uh, afgeschaft. Maar natuurlijk heel onverstandig om uh, met uh, alcohol op te gaan rijden. En, uh, en niet En een verkeerd doen. deel te nemen. Niet doen, dat niet is doen. inderdaad hetgeen wat wij je uh, willen meegeven. We'll be passing by, and they'll be witched inside, just waiting for new. Chasing doors We'll be dancing in the dust Cause we're coming through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 Joël, tijd voor het gedicht van de dag. Ben je er klaar voor, Albert-Jan? Jazeker. Jazeker. Daar komt hij aan. Als je moe bent. Als je oud bent. Als je rillerig en miezerig en koud bent. Als je man weer met een juffrouw op het strand zit. Als de echtelijke liefde je tot hier zit. Als je schoonfamilie vraagt om ondersteuning. Als je vader zich weer vasthoudt aan de leuning. Als er sneeuw is, als er mist is. Als het ijzelt en je minnaar getrouwd is. Als dat allemaal je lot is. En je vraagt of er een oplossing is. Sla dan woedend met de deuren. Ga je cocktaildres verscheuren. Maar één ding... Eén ding, niet zeuren. Huil in je bed, bijt in je laken. Vloek tegen iedereen, schreeuwen van de daken. Maar één ding, zeur niet, zeur niet. Als je down bent, als je ziek bent. Als je kromgetrokken van de reumatiek bent. Als het regen door het dak lekt op de grond. Als je zeven kinderen hebt met rode hond. Er is geen stukje eten in de frisidaire... en de muizen vallen morsdood in de serre. Als je auto op een paal botst... als je kat weer op de mat van het portaal kotst... als je arm bent als een kerkmuis... moet gaan dweilen in een werkhuis. Ja, ja, dat kan alles ge kan gebeuren... zelfs in technicolor kleuren. Maar één ding, één ding... Zeur niet, Tjonge, jonge jongen wat een toon, Tjonge, jonge jongen jongen niet gewoon, doe het allemaal, maar één ding, zeur niet, zeur niet, geniet, geniet van het leven, want zoals u weet, het duurt maar even. Hij is weer mooi, het gedicht van de dag. Zeur niet. En maar geniet, geniet van het leven, want het duurt maar even. Die had ik helemaal niet verwacht. Nee. Nee, ja. nee, nee, nee, nee, nee. Nou, dit heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken... maar al een tijd niet meer gehoord. Dus ik denk, ik ga hem weer eens draaien... op deze regenachtige zaterdagmiddag in Zandvoorts. Hier is Marco Bosato nog een keer en de dromen zijn bedrog. is een echte grootheid van Marco Bossato, Dat was de meeste dromen zijn bedrog. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. I'm back at you again. Say oops upside your head. WGAP. Say, oh, say, you say, say oops upside your head. Say oops upside your head. Now say on all oops, up, fingers fingers snapbers, snapbers. you gather And you fingersnappers. You chokechappers. Upside your love up, head. I want y'all to say this with me. Say. The bigger the the bigger zijn de we kunnen opgelucht. Hij is er weer, opgelucht, ademhalen. Ja, zo nat als een uh, als een kat. Hè? Regen en <laughs> regen ja. en wind overwinnen, alles weer uh, doorstaan, Fred. Maar hij is er weer Hij is er weer, hij is er weer zo dadelijk, met entertainment voor jou. We gaan nog twee plaatjes voor je draaien. Dat zal we moeten. Het is einde programma, Albertjoe, ja, dus... zit er al weer op. I can't let you go, dat kunnen we niet zeggen natuurlijk. de 50 Second Street uit de jaren 80. Het zit er weer op en de pop en de pop. Hij is een gelukkig, uh, Fred hij, zo dadelijk met Entertainment for You. Ja, en wij, wij, wij gaan even een werkoverleg doen. Hè? Ja, zo so is dat. Ja, en morgen, morgen zijn we er niet. Morgen is Ander uh, deur met uh, Zandvoort op zondag. Onze collega Anders Zandbergen. Morgen tussen 2 en 5 live met Zandvoort op zondag. Nou, er zijn weer genoeg evenementen in. En rondom Zandvoort, er is dus weer van alles te doen. De vakanties beginnen en de toeristen stromen alweer binnen. Mm -hmm. De strandtenten gaan open, dus ik zou zeggen genoeg te doen. Dat dacht ik ook. En uh, mocht je het gemist hebben, S.W. Sanford heeft op het nippertje gewonnen vandaag. 2-1 werd het uh, tegen Jos Watergraafsmeer. Wij zeggen tot volgende week. Dag. So doei, doei, doei. Tot volgende really week.